Dankjewel. Heel goed hoor. Het bosmessendrankje heeft uitstekend geholpen. Maar vertel eens, wat doe jij hier? Ik mijmer, Wipper. Ja, dat wil zeggen ik probeer te mijmeren. Maar het wil niet zo best lukken, hè? Nee, dat is wel aan je te zien. Is er wat? Uh, nee, dat niet. De, er is niks. Oh, is er niks? Maar Paulus, wat, wat biept het dan toch zo? Daar in in jouw boom. Dat, uh, Wipper, dat is eucalypta. Eucalypta? Heks.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 Maar, uh, dat, dat gepiep, hè, daar kan ik niet zo goed tegen. Oh, is het dat? Nou, dan hoef je me verder niks meer te zeggen. Daar snap ik het wel. Je hebt natuurlijk alweer medelijden met Eucalypta. Oh, een beetje wel. Oh, wat dom is dat? Wat verschrikkelijk dom. Ja, ik weet het, Flipper. heb je al bedacht hoe boos, hoe boeren we in zullen zijn, als ze ervan horen? Oeh, hou maar op, Lippen, daar zit ik jou steeds aan te denken. Maar dat gepiep, hè?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 Ja, zo is het ook. Ik zie ergens verschrikkelijk tegenop. Ieder ogenblik kunnen Oeguburu en Salomo op bezoek komen. En wanneer die erachter komen dat ik Eucalypta weer vrij heb gelaten, dan, dan, dan zal dat wat zwaaien. Hoe red ik me eruit? Ik doe al mijn uiterste best om een uitvlucht te verzinnen, maar het wil niet lukken. Ik zou echt niet weten. Oh, ho, daar heb je het al. Daar zie ik ze aankomen. Oeguburu en Salomo, allebei... Met feestgezichten. Nou, zullen we het hebben. Liever help, hoe, hoe moet dat gaan? Ja, ja, ik kom er al aan. Ik maak de deur wel open. Een ogenblikje nog. Even diep ademhalen. Ha, ah, ah, hoor je dat? Dat is tenminste de middere bof. Ik kan het nog even uitstellen. De volgende keer horen we niet eerder.